Twee uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Regen en sneeuw veroorzaken grote overlast in verschillende delen van Europa. Oostenrijk, Servië en de Italiaanse Alpen liggen onder een dik pak sneeuw... terwijl midden Italië, Engeland en Frankrijk zich schrapzetten voor overstromingen. Bij de Oostenrijkse Weissensee waren zo'n 2000 Nederlanders ingesneeuwd... maar omdat het daar dooit is de verwachting dat zij vanmiddag naar huis kunnen... In Madrid protesteren duizenden mensen tegen een nieuwe abortuswet. In het wetsvoorstel staat dat abortus straks alleen nog mag worden uitgevoerd... als de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting... of dat het de gezondheid van de moeder bedreigt. De plannen van het kabinet om de regels voor de bijstand aan te scherpen... worden waarschijnlijk een half jaar uitgesteld. Op die manier krijgen gemeenten meer tijd om zich op de nieuwe regels voor te bereiden... Over de aanscherping van de bijstand wordt al een tijd overlegd... tussen de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De Rooms-Katholieke Kerk spreekt tegen dat kardinaal Eik... een bezoek van de paus aan Nederland heeft tegengehouden. Het stuk daarover vandaag in Dagblad Trouw... zou een valse voorstelling van zaken geven. Trouw schrijft dat Eik bang zou zijn geweest... voor te weinig animo onder het publiek. Maar volgens de kerk heeft de paus het gewoon te druk... voor een bezoek aan Nederland. Trainer Ronald Koeman vertrekt bij Feyenoord, dat meldt de club. De trainer maakt wel het seizoen af, hij zegt te willen toewerken naar een mooi slot. Volgens Koeman heeft hij de keuze gemaakt om te vertrekken puur op gevoel. Het is mooi zo, zei hij. Het weer, eerst nog veel regen en vooral aan zee waait het hard. In de loop van de dag wordt het droger en dan wordt het 4 tot 8 graden. Morgen blijft het droog en dan schijnt de zon wat vaker. En ook in het begin van de nieuwe week krijgen we veel zon en dan gaat het s'nachts vriezen.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 over nieuw verschenen boeken over de ondergang van de SNS-bank. In Tsjechië is het hier het dubbel in de Davis Cup-wedstrijd. Het is Nederland tegen Tsjechië... en we houden u in de loop van dit uur op de hoogte. Dan nog een aankondiging. Vorige week berichten we over dodelijke bijwerkingen... van Diane 35 en andere anticonceptiepillen. De grote vraag was waarom die pillen op de markt blijven. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen dat daarover gaat heeft deze week ingestemd met een interview met Argos. De voorzitter Bert Leufkens komt dus naar de studio... en dat is op 1 maart. Maar nu naar het VU Medisch Centrum. Het ziekenhuis in Amsterdam waar de artsen anderhalf jaar geleden... zo vreselijk veel onderlinge ruzie maakten. Maakten of doen ze het nog steeds? Erik Agens en Sanne Boer togen naar Amsterdam buiten Veldert. Dit is hun verslag. Godverdien. Ja, ik schrik hier wel van wat u mij hier voorlegt aan documenten. Het, is, het, is, het zijn intriges aan het worden. Je zit zelf in een rouwproces. Ja, en als je dan dit hoort achteraf, dat er een spel wordt gespeeld... waar je dan onderdeel van bent... ja, dat is natuurlijk heel schokkend om te horen. Dat een hoge ambtenaar dit soort stappen zet vind ik buiten proportie en ook ethisch onverantwoord. Niet deugen. Wat gebeurde er echt tijdens het conflict in het VU Medisch Centrum? Anderhalf jaar geleden onthulden we dat hevige interne ruzies... tussen artsen en chirurgen van dat ziekenhuis... de patiëntveiligheid in gevaar brachten. De inspectie voor de gezondheidszorg greep in. De raad van bestuur vertrok grotendeels... Einde conflict. Zo lijkt het, maar zo eenvoudig ligt het niet. Sterker, ondanks een nieuwe leiding sluimert het conflict nog altijd voort. En dat komt omdat een belangrijk deel van het verhaal nooit goed is uitgezocht. Er zijn allerlei afspraken gemaakt om nieuwe ruzies te voorkomen. Maar die afspraken worden regelmatig geschonden... waardoor sommige medewerkers elkaar nog steeds wantrouwen. Dat is geen werkomgeving waar je je op je gemak voelt. Wij hielden de afgelopen maanden opnieuw gesprekken met vele betrokkenen... en kregen de beschikking over vertrouwelijke documenten... die de ruzie in een ander daglicht zetten. En daarbij speelt een topambtenaar uit Den Haag een bijzondere rol. Dit lijkt heel duidelijk op een samenzwering. Echt? Ja, zeker. De, de, deze topambtenaar die gaat zich bemoeien... niet alleen met de interne gang van zaken in een ziekenhuis... maar ook met... Uh, voorbijgaan van de regels hoe er moet gehandeld worden. Waar ging de ruzie tussen de specialisten eigenlijk over? Wat waren de motieven van de klokkenleiders in deze zaak? En waarom werd het onderzoek naar de dood van een longpatiënt... maar half uitgevoerd? Waarom is het zo moeilijk om uit te leggen... wat er tijdens een operatie is gebeurd aan een familie? Kerntaak in mijn ogen van een ziekenhuis. Ja, wat zit daar dan achter...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 Dat staat te lezen in een rapport van een conflictbemiddelingsbureau. Het is in handen van het VPRO-programma Argos. UMC zet tweede klokkenluiden op non-actief. De grootste verliezers, daar lijken de patiënten. Er kan altijd iets gebeuren op de werkvloer dat er een conflict ontstaat. Maar dit ettert zo ontzettend lang door, dat is echt onacceptabel. Het was groot nieuws in de zomer van 2012. De ruzie tussen artsen en specialisten in het VU Medisch Centrum was zo geëscaleerd... dat de patiëntveiligheid in het ziekenhuis in gevaar was. De inspectie voor de gezondheidszorg stelde het VUMC onder verscherpt toezicht. De leiding van het ziekenhuis stapte op. Er verschenen evaluatierapporten, er kwamen verzoeningsgesprekken. Hele afdelingen gingen op de schop. Met man en macht werkte men aan verbetermaatregelen. Onder leiding van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur... ex-politicus Wouter Bos... lijkt het ziekenhuis helemaal klaar voor een nieuwe start. Maar toch smeult het vuur van de strijd tussen de dokters nog steeds. Dat merken we tijdens gesprekken met VUMC-medewerkers. De zogenaamde oplossing van het conflict in het VUMC... is uiterst teleurstellend verlopen. Rick Paul is hier nog steeds aan het werk. Krap twee jaar geleden hebben elf chirurgen het vertrouwen in hem officieel per brief aan de raad van bestuur, opgezegd. Aan die situatie is in de tussentijd niets veranderd. Het is nog steeds mogelijk dat je als chirurg bent gedwongen... om met Rick Paul samen te werken. Dan moet je dus doen alsof er niets aan de hand is. Alsof er niets is gebeurd. Dat is toch vreemd? Aanleiding voor de ruzie zijn twee meldingen... bij de inspectie voor de gezondheidszorg van sterfgevallen van patiënten. De eerste melding wordt gedaan in maart 2011 door longchirurg Rick Paul... En de tweede in december van dat jaar door longarts Piet Postmus. Op de intensive care, de IC, zou de kwaliteit van de zorg ver onder de maat zijn. In het ziekenhuis ontstaat boosheid. Want andere artsen vinden de meldingen totale onzin. Ze vinden dat er niks mis is gegaan. Maar ze zijn vooral boos over de manier waarop Paul en Postmus de kwesties aan de orde stellen. Die wachten de uitkomsten van interne onderzoeken naar de sterfgevallen niet af en stappen buiten de raad van bestuur om naar de inspectie. En dat is in het ziekenhuis not done. Rick Paul wordt op de IC-afdeling tot persona non grata verklaard en wordt enkele maanden op non-actief gesteld. Na een half jaar wordt het verscherpt toezicht van de inspectie opgeheven. En Rick Paul gaat weer aan de slag. Er zijn allerlei ingrijpende veranderingen in de organisatie van het ziekenhuis doorgevoerd. Alleen maar om één persoon te herbergen. En daardoor dringt de gedachte zich op dat Rick Paul voor sommigen koste wat kost behouden moet blijven. We merken tijdens vele achtergrondgesprekken met medewerkers uit het ziekenhuis dat de kou nog steeds niet uit de lucht is. En dat heeft minstens twee oorzaken. Ten eerste bestaat onder medici het sterke vermoeden dat een van de hoofdrolspelers in de ruzie, longchirurg Rick Paul, bescherming geniet van hoger hand. Rick Paul zou die bescherming krijgen van zijn broer, Harry Paul. Een invloedrijk ambtenaar in Den Haag die over een uitgebreid netwerk zou beschikken. Medewerkers in het VMC zeggen te vermoeden dat topambtenaar Paul tijdens het conflict in het ziekenhuis achter de schermen aan de touwtjes heeft getrokken. Twee jaar geleden werden deze vermoedens ook al geuit... in een rapport van een conflictbemiddelingsbureau. De invloed of vermeende invloed van deze broer hangt als een schaduw over deze kwestie... en roept veel wantrouwen op bij de chirurgen. De wijze waarop de heer Rick Paul zijn broer ter sprake brengt... wordt als bedreigend en onveilig ervaren. De andere reden voor de aanhoudende onvrede is het feit dat de tweede melding... van een sterfgeval aan de inspectie niet bevredigend is afgehandeld... De dood van deze longpatiënt is nooit volledig onderzocht. Toeval of niet, maar juist dat deel van de behandeling... waar longchirurg Paul medeverantwoordelijk voor was... bleef daardoor buiten beschouwing. Wat steekt daarachter? Dat vragen sommige medewerkers zich af. Moest Rick Paul uit de wind worden gehouden? We besluiten het uit te zoeken. Te beginnen bij die hoge ambtenaar die geholpen zou hebben. De firma Celte heeft... Uh... Vlees ingekocht, rundvlees ingekocht, ook paardenvlees ingekocht. Maar wij zien in zijn administratie dat hij alleen maar rundvlees verkoopt. Waar is dat paardenvlees gebleven? Harry Paul, de broer van longchirurg Rick Paul. In een uitzending van Nieuwsuur in april vorig jaar. Paul is de hoogste baas bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En reageert hier op de ontdekking van fraude met vlees. Deze topambtenaar heeft een rol gespeeld bij de eerste calamiteitenmelding... die zijn broer Rick deed bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat meldt de inspectie zelf in haar rapport. Hierop legde longchirurg Paul de casus in geanonimiseerde vorm... aan de inspectie voor via zijn broer. Rick Paul meldde deze casus dus bij de inspectie met hulp van zijn broer Harry. Die was toen net gestopt als hoofd van de inspectie van het ministerie van Vrom. Dankzij die baan kent Harry ook het klappen van de zweep... bij de inspectie voor de gezondheidszorg. En hij is een goede bekende van de hoogste baas bij die inspectie... Gerrit van der Waal. Hoe ver ging die betrokkenheid van Harry Paul bij zijn broer? Heeft Paul bijvoorbeeld de calamiteitenmelding van zijn broer Rick... en de grote ruzie die daarop volgde... persoonlijk besproken met de baas van de inspectie? We vragen het aan de inspectie voor de gezondheidszorg. Er is inderdaad contact geweest tussen Harry Paul en de inspectie. Dat was kort en informeel. Harry Paul en Gerrit van der Wal zijn elkaar afgelopen tijd... bij bepaalde gelegenheden wel eens tegengekomen. En daar is de melding die Rick Paul bij de inspectie heeft gedaan... wel eens ter sprake gekomen. Heeft topambtenaar Paul in dat contact gepleit... voor de belangen van zijn broer? Daar krijgen we in dit stadium nog geen antwoord op. Maar de inspectie geeft wel iets anders toe in antwoord op onze vragen. De toenmalige inspecteur-generaal, Gerrit van der Wal, heeft de minister van VWS omwille van de transparantie eenmalig gemeld dat de broer van de betrokken arts een collega-inspecteur-generaal is. Maar dat van geen enkele betrokkenheid bij of beïnvloeding van de zaak sprake is geweest of zal zijn. Dat leggen we voor aan Hein Abel. Abel is bestuursadviseur in de zorg, met name voor ziekenhuizen, en was jarenlang voorzitter van de raad van advies van de inspectie voor de gezondheidszorg. Ja, je daagt politieke bemoeienis uit, toch op zijn minst. Dit is niet alleen maar informeren. Het risico is dat de minister dan denkt: hier moet ik wat mee. En vervolgens zou ze kunnen bellen: nou, Gerrit, kijk een beetje uit. Nee? Nou, dat moet je niet winnen. Door die informatie te delen kan zijn eens met die informatie aan de haal. En moet ze ook. Je geeft informatie aan een politiek gevoelig mens. En ja, dan is het ook heel belangrijk dat ze er iets mee doet. Dan stuiten we op nog iets anders. En dat gaat over de tweede reden... waarom onder artsen in het fysieke huis grote onvrede bestaat. Namelijk over de tweede melding bij de inspectie. Over een overleden longpatiënt. Meneer van Tongeren. Wij waren bij hem. We zijn met z'n allen daar naartoe gegaan. En we hebben ook... Gewacht uh, in zo'n familieruimte. Wat eindeloos lang duurde. De operatie is elf uur geduurd. Hij ja, wil niet weten hoe je er dan bij... Uh, ik hing aan het plafond. Gewoon, je wordt helemaal krankzinnig. Sascha van Tongeren. Bij haar vader moet een heel grote tumor... tussen de longen en het hart worden verwijderd. Volgens mij begon het gewoon s'morgens. En dus s'avonds laat... Um, kwam die naar buiten, uh, dokter Paul. En die heeft toen heel kort, want die was volledig gesloopt, zag je al. Even kort verteld wat hij uh, had aangetroffen. Het was eigenlijk een open hartsoperatie, een longoperatie uh, tegelijk. Ontzettend veel bloed verloren, uh, vertelde hij al. Dus, en je zag ook wel aan hem dat hij... Uh, hij was niet blij. <laughs> of niet uh, van, uh, ik heb, uh, het is me gelukt of zo. Dat was absoluut niet aan de orde. De dood van meneer van Tongeren is aan de inspectie gemeld. Maar, gek genoeg, deze casus is nooit goed uitgezocht. Waarom niet? Er is alleen maar gekeken naar wat er mogelijk fout ging... na de operatie, toen meneer van Tongeren op de intensive care lag. Want volgens de melder, longarts Postmus, lag daar het probleem. Bij de intensive care artsen. Die hadden, volgens hem, zoals wel vaker... niet geluisterd naar de adviezen van de specialisten. En daardoor zijn de overlevingskansen van meneer Van Tongeren drastisch afgenomen. En dat is vreemd. Want uit de medische verslagen over de behandeling van meneer Van Tongeren... blijkt dat er ook tijdens en vlak na de operatie complicaties waren. Zo verloor meneer Van Tongeren tijdens de ingreep onvoorzien 12 liter bloed... kreeg hij kort nadien een klaplong... en moest hij bij aankomst op de intensive care worden gereanimeerd... Het was meteen al duidelijk dat het zo'n zware operatie was geweest. Dat het echt de vraag was of hij daar uit zou komen. Um, en dat is eigenlijk niet echt gebeurd. Het ziekenhuis wil de zaak van meneer Van Tongeren aanvankelijk in zijn geheel laten beoordelen door een externe commissie. Drie hoogleraren uit het UMC Utrecht en het AMC worden daarvoor gevraagd. Zij krijgen de opdracht om de gehele behandeling te onderzoeken. Inclusief de operatie. Het deel waarvoor Rick Paul als chirurg verantwoordelijk is. Maar nog voordat die externe commissie met haar onderzoek aan de slag kan... wordt ze alweer ontbonden. En dat gebeurt op advies van de inspectie. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je gaat zeker niet aan een instelling zeggen... maak dit onderzoek maar kleiner. Dat is Verbazend. Waarom geen externe onderzoekscommissie? Waarom vond de inspectie het onnodig om het overlijden van meneer Van Tongeren... in zijn geheel te laten onderzoeken? En waarom adviseerde zij het ziekenhuis om alleen de zorg... op de IC-afdeling uit te pluizen? Ook de Tweede Kamer wil na onze uitzending weten hoe dat komt. Minister Schippers van Volksgezondheid antwoordt de Kamer... dat het geplande onderzoek van het ziekenhuis te breed was. En dat daardoor de focus op de inhoud van de melding bij de inspectie... dus de veronderstelde fouten op de intensive care... verloren dreigde te gaan. Dat leggen we voor aan Hein Abel, die de inspectie jarenlang adviseerde. Gebeurt het wel eens dat de inspectie een zorginstelling adviseert... om geen extern onderzoek te laten doen? Nee. Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Ik denk eerder dat de andere kant op gaat. Dus dat iemand zegt, ik wil het zelf onderzoeken en de inspectie zegt, dat is niet voldoende. Dat ligt meer voor de hand? Dat ligt voor de hand, ja. Nee, ik kan me deze kant niet voorstellen. En als bijvoorbeeld het, de zorginstelling die externe commissie een iets breder onderzoek wil laten doen... kan dat een argument zijn voor de inspectie om te zeggen, nee, dat externe onderzoek moet je niet doen. Je moet je beperken tot het kleine onderzoek en dat moet je gewoon zelf doen. Nee, dat, dat, dat is echt ongebruikelijk. Waarom dan? kan toch te groot zijn misschien? Ja, maar daar gaat de inspectie niet over. Daar gaat de instelling over. De instelling mag alles onderzoeken wat ze nodig vindt. Een inspectie mag zeggen, ik heb maar een klein stukje nodig, prima. Maar het is echt aan de instelling om de breedte van het onderzoek te bepalen. En de inspectie moet ze daar absoluut niet mee bemoeien. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de inspectie een beperking voorstelde. En u zegt minister Schippers in antwoord op vragen van Kamerleden... Uh, over deze zaak, ja. zegt minister Schippers. Nee, de focus lag te weinig op de inhoud van de melding. Ja, daar kan ik niks mee. Dat, dat strookt niet met de toezichtskader van de inspectie bij de kwaliteit. Dan krijgen we de beschikking over een grote stapel interne documenten. Ze hebben betrekking op een periode van vijf jaar. Van 2008 tot en met 2012. De stukken geven een gedetailleerd inzicht in hoe de ruziënde specialisten in het conflict te werk zijn gegaan. Opvallend daarin is de rol van longarts Piet Postmus en longchirurg Rick Paul. Advocaat en voormalig hoogleraar ambtenarenrecht Lou Sprengers. Ik zit hier achter een stapel documenten die jullie me hebben laten lezen. Verschillende documenten in tijdsvolgorde ook neergezet... waarvan aannemelijk is dat deze ook zo gebruikt zijn. Dus in die zin maken ze een authentieke indruk. In de documenten lezen we iets pikants. Rick Paul heeft bezwaar gemaakt tegen de externe onderzoekscommissie. En dat heeft hij gedaan op advies van zijn broer, Harry Paul. Zou dat de reden zijn dat die commissie er niet is gekomen? We leggen de stukken ter duiding voor aan verschillende deskundigen. Uit uh, de stukken die ik hier lees blijkt ook dat er uh, actief meegedacht is door Harry Paul met zijn broer en zijn collega Piet Postmus over uh, hoe om te gaan met het conflict en uh, welke stappen en strategieën daarin uh, te bedenken zouden zijn om het uh, aan te pakken. Harry Paul en zijn broer, longchirurg Rick Paul, blijken al heel vroeg in 2009 contact met elkaar te hebben over problemen op de werkvloer van het VUMC. Mijn broertje volgt deze zaak met grote belangstelling. Hij zal de informatie die hij privé krijgt niet gebruiken. Maar hij geeft wel aan dat bij de eerste gelegenheid dat iets naar buiten komt... de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ogenblikkelijk zal komen. Ik heb begin deze week een tijd met hem zitten praten. Om onze bronnen te beschermen kunnen we uit de meeste stukken niet citeren. De deskundigen die onze informatie beoordelen en analyseren... krijgen wel volledige inzage in de documenten. Op vertrouwelijke basis. We lezen dat longchirurg Rick Paul en longarts Piet Postmus... hun calamiteitenmeldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2011... niet uitsluitend doen om de kwaliteit op de intensive care aan de orde te stellen. Ze alarmeren de inspectie ook met een ander doel het wegwerken van het hoofd van de intensive care, Armand Gerbes. Gerbus heeft op dat moment in het ziekenhuis een machtige dubbelfunctie. Hij is naast chef van de intensive care ook voorzitter van Divisie 4... waarin diverse ziekenhuisafdelingen zijn ondergebracht. En als hoofd van die divisie heeft Gerbus enkele jaren eerder... twee hoogleraren uit hun functie ontheven. Een besluit dat bij Paul en Postmus veel kwaad bloed heeft gezet. In hun ogen is GERBUS, met zijn autoritaire opstelling en werkwijze... een gevaar voor de patiëntveiligheid. En daarom moet hij weg. Hoe beoordeelt Jan Klein, emeritus hoogleraar veiligheid in de zorg... de documenten? Mij valt op dat die met name een strategische lading hebben. Dus men uh, is bezig met de strijd om man mangebens uit positie te brengen. Als divisiehoofd. En als divisiehoofd. En eventueel die divisiestructuur te veranderen. Met name ook over hoe kunnen we ons doel nu bereiken... en hoe kunnen we in dat hele spel... onze posities sterk houden of versterken. Ja. U heeft diverse citaten gelezen. Als u kijkt naar de inhoud, wat is uw kwalificatie daarvan? Dat de spelers een bepaalde bedrijfsblindheid gekregen hebben... ten aanzien van hoe je nu in de patiëntenzorg moet handelen. Dat ze de belangen van de patiënt soms uit het oog verliezen... blijkt onder meer uit hun opstelling in het geval van longpatiënt van Tongeren. Er is iets vreemds met deze zaak. Waar Rick Paul eerder dat jaar, in de eerste casus... de mogelijke calamiteit volgens de regels vrijwel direct melde bij de inspectie besluiten Paul en Postmus nu, bij de tweede casus, bewust te wachten. En dat is in strijd met de wettelijke voorschriften. Want die eisen dat een mogelijke calamiteit... zo snel mogelijk bij de inspectie moet worden gemeld. Waarom stellen ze nu die melding eens uit? Jan Klein. Dat is op zich ook bijzonder. Want wat je hoopt en wat je nastreeft met z'n allen in een ziekenhuis... is dat als er dit soort ernstige dingen gebeuren waarvan je zou kunnen leren als organisatie... dan moet je zo'n situatie op korte termijn bespreken met het team. Gewoon simpelweg met de gedachte... hoe kunnen we de volgende patiënt weer beter behandelen? Mm -hmm. Zo is het ook opgepikt, maar er zit wel drie weken tussen. En wat zegt dat dan? Nou, dat men er misschien wel even over nagedacht heeft... van hoe kunnen we deze situatie gebruiken in het conflict... Uh zodat we onze tegenstander een hak kunnen zetten. Uit de documenten blijkt waarom Paul en Postmus de wet deze keer links laten liggen. Ze hopen eerst nog meer informatie te verzamelen die onvoordelig is voor de IC-afdeling. Informatie die zij kunnen toevoegen aan, zoals zij dat noemen, het dossier Gerbus. Rick Paul heeft ruggespraak gehouden met zijn broer, Harry Paul. En ook die heeft hem geadviseerd om geen haast te maken met de melding... om te kijken of de ziekenhuisleiding, waar zij inmiddels een diep wantrouwen tegen koesteren... de zaak goed afhandelt. Professor Hans van den Heuvel is lid van de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de Vrije Universiteit. En hij was ook voorzitter van de commissie Schoon Schip... die vorig jaar onderzoek deed naar de zaak Ton Hooijmaijers in Noord-Holland. We vragen hem om de rol van Harry Paul in deze te beoordelen. Dit lijkt heel duidelijk op een samenzwering. Echt? Hè? Ja, zeker. De, de, deze topambtenaar gaat zich bemoeien... niet alleen met de interne gang van zaken in een ziekenhuis... maar ook met voorbijgaan van de regels hoe er moet gehandeld worden. Je adviseert daarin, strategisch. Ja. Dus niet inhoudelijk. Dat is, een, dat is zeer vergaand. D dit gaat verder dan je broer helpen... Jazeker, dit overschrijdt de grenzen van, uh, van broederliefde. Harry Pauw heeft zich wel op een groteske manier in deze zaak gemengd. Dit gaat veel verder dan je broer een dienst bewijzen. We hebben kort na um, de crematie contact gezocht. En dat heeft best een tijdje geduurd dat dat gesprek er kwam. Sascha van Tongeren, de dochter. Zij mailt naar Rick Paul op 21 november. Een maand nadat haar vader is overleden. Sasha wil graag een afspraak met dokter Paul... om de operatie en de dramatische nasleep te evalueren. Ik kan me niet meer helemaal scherp herinneren... maar ik denk dat het uiteindelijk zes weken na het overlijden heeft plaatsgevonden. En dat was alleen met dokter Paul? Met nee, je. dat was met dokter Paul en de medisch directeur. Wat was de reden die u kreeg voor de lange duur. Dus u zegt zes weken heeft het geduurd. Ja, daar werd niet speciaal een reden voor opgegeven. Meer dat het zo via zo'n sectariaat gaat. En uh, volle agenda's, ja. Maar uit de documenten blijkt iets heel anders. Paul en Postmus schuiven het gesprek met Sascha van Tongeren... om tactische redenen opzettelijk voor zich uit... Er is namelijk een kritisch inspectierapport op komst over het overlijden van de longpatiënt uit de eerste melding. En dat zal, zo vermoeden zij, de nodige ophef opleveren over de situatie op de intensive care. En dus ook over het hoofd van die afdeling, Armand Gerbus. Longarts Postmus hoopt dat de nabestaanden van meneer Van Tongeren door die ophef nog meer vragen zullen hebben over het functioneren van Gerbus en de IC-afdeling waarmee hun doel om Gierbes weg te krijgen weer een stukje dichterbij komt. Die informatie leggen we voor aan Jan Klein, oud-hoogleraar Veiligheid in de Zorg. Wat vindt hij van deze opstelling van Paul en Postmus? Dat vind ik heel kwalijk. Het is natuurlijk dramatisch als er iemand overlijdt... en als er dan een verzoek komt van familie om daarover te spreken met de behandelend arts... dan uh, moet daar zo snel mogelijk op ingegaan worden... Maar als je toch ook vanuit een strategische overweging... en zo heb ik dat geïnterpreteerd, zegt van... nou, laten we dat gesprek toch nog maar even uitstellen... dan doe je die familie enorm tekort. Want die moet door na zo'n overlijden. En voor de rouwverwerking is die timing heel belangrijk. Ja, en als je dan dit hoort achteraf... dat er een spel wordt gespeeld waar je dan onderdeel van bent... ja, dat gaat natuurlijk heel ver eigenlijk... Als ik nog verder kijk naar zaken die ik hier lees... dan blijkt er bijvoorbeeld ook uit dat er tussen Harry Paul en een lid van de Raad van Toezicht... met regelmatig contact geweest is over het geschil dat rondom zijn broer is ontstaan bij het VUMC. Dat zegt voormalig hoogleraar ambtenarenrecht Lou Sprengers. Hij doelt hier op het contact van Harry Paul met Hans Berg, lid van de Raad van Toezicht van het VUMC... Berg is in die raad van toezicht een grote belangenbehartiger... van de zaak van longchirurg Rick Paul. Dat blijkt uit de documenten. En Berg geeft Harry Paul informatie over hoe er in de raad van toezicht... en in de raad van bestuur wordt gepraat over het conflict... en over de rol van broer Rick. En die krijgt die informatie zelf ook, want Harry speelt die informatie aan hem door. Maar dat is vertrouwelijke informatie. Integriteitsdeskundige van den Heuvel. Ik vind het vooral kwalijk dat iemand uit de Raad van Toezicht... uit de school klapt in een zaak die heel brisant lijkt te zijn. Die, die heel gevoelig ligt. Waarin de posities nog niet duidelijk zijn. En waar de feiten nog op tafel moeten komen. Dus dat lijkt mij de fundamentele fout die gemaakt is... door het lid van de Raad van Toezicht, de heer Berg. En dat, ja, die, die topambtenaar die zit helemaal fout... omdat hij zich niet met zo'n zaak moet bemoeien. Die topambtenaar die is alleen maar in staat om iets voor zijn broer te doen, desgevraagd, blijkt uit de documenten... door gebruik te maken van zijn hoge functie. En ook gebruik te maken van zijn netwerk... waarin de belangrijke spelers in deze kwestie, om die in te schakelen... ja, dat is misbruik maken van je overheidsfunctie. En straks gaan we verder met onze reportage over de intriges aan het VU-MC. Dit is Radio 1... En het NOS-journaal wordt gelezen door Anouk Thijssen. De Amerikaanse topfotograaf James Nachtwee is licht gewond geraakt bij een schietpartij in de Thaise hoofdstad Bangkok. In totaal raakten zes tot acht mensen gewond. toen een onbekende schutter het vuur opende op een groep demonstranten. In de Thaise hoofdstad loopt de spanning op aan de vooravond van de parlementsverkiezingen. De Olympische Spelen in Sochi kosten meer dan alle voorgaande winterspelen bij elkaar. Dat zegt sporthistoricus Jurit van der Voren. Die heeft dit berekend op basis van documentenonderzoek. In 2007 stond een bedrag van 7,7 miljard euro op de begroting. Dat is nu volgens Van der Voren opgelopen tot 40 miljard euro.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 of de gezondheid van de moeder wordt bedreigd. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. En in Ostrava, in Tsjechië, is de Davis Cup. Verslaggever Mark Brasser. Ja, Het is dag twee van de Davis Cup ontmoeting tussen Tsjechië en Nederland. En dat is traditioneel de dag van het dubbelspel. Voor Nederland op de baan Jean-Julien Royer en Robin Hazen. Daar stond in eerste instantie in de opstelling Timo de Bakker. Maar eigenlijk was de verwachting dat Robin Hazen wel zou gaan spelen. Nou, dat, dat klopt inderdaad. En voor de Tsjechen ook een vertrouwd koppel op de baan. Radak Stepanek en Thomas Berdig. Drie spelers die we gisteren in actie hebben gezien, Royer niet. Maar de andere drie hebben we gisteren in het enkelspel ook in actie gezien. Nederland goed door die eerste dag heen gekomen op 1-1. Nu dus in het dubbelspel. Een zware opgave opnieuw voor de Nederlanders. Want Berdy Stepanek. dat is een erkend dubbelspel. We hebben vijftien keer samen gespeeld in de Davis Cup. En pas één keer verloren, 14 wedstrijden gewonnen. Dat zijn mooie cijfers voor de Tsjechen. De wedstrijd is een paar games onderweg. Drie games zijn er gespeeld. Nederland goed begonnen. Nederland leidt... met uh, 2-1. Nog niet zo heel veel over te zeggen... na die eerste drie games, maar uh, de start van Nederland is in ieder geval goed. Ze staan dus in de eerste set met uh, 2-1 voor. Radio 1, Argos. En we gaan door met onze reportage over het conflict... in het VU Medisch Centrum. Voor het NOS-journaal hoorde u dat professor van der Heuvel... kritiek heeft op het handelen van Hans Berg... lid van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis... en op topambtenaar Harry Paul... Die laatste misbruikte zijn positie om zijn broer te helpen. Maar hoe zien Paul en Berg dat zelf? Beiden wilden ze niet met hun stemmen op de radio... en daarom lezen we voor wat ze tegen ons hebben gezegd. Harry, Paul. Ik wil benadrukken dat ik mijn broer gewoon als privépersoon heb geholpen. En ik wil benadrukken dat ik me inhoudelijk niet met deze zaak heb bemoeid... of over de streep ben gegaan. Hans Berg is een autocent bestuurskunde van mij. Ik wist niet dat hij in de Raad van Toezicht zat. Laat ik dat even vooropstellen. Hij is met een proefschrift bezig. Hij was bij mij in maart of april 2011. En vervolgens hadden we het over integriteit, hadden we het over een aantal onderwerpen. En toen zei ik dat er op dit moment ook in mijn familierelatie best een heftig geval speelde. En toen heb ik hem ook verteld dat er een calamiteitenmelding was geweest en dat er problemen waren. En toen zei hij, na een kwartiertje, maar weet jij wel dat ik in de raad van toezicht van het VUMC zit? Ik zei nee, dat weet ik helemaal niet. Zo is het gegaan. En hoe is dat verder gegaan? Berg heeft het ter sprake gebracht in de Raad van Toezicht? Dat moet u aan hem vragen. En dat doen we. Waarom heeft u Harry Pall op de hoogte gebracht... van de gesprekken en standpunten in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur? Ik moest het kwijt. Maar u weet dat dat niet mag. Nee, dat mag misschien niet. Het mag zeker niet. Dan heb ik daar ook een fout gemaakt. Maar ja, het is toch menselijk... Het was een hele nare periode in mijn leven. Ik stond helemaal alleen in de Raad van Toezicht. Ja, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Dat had niet gemogen. Dat geef ik toe. U moet weten, we hebben het over Rick Paul. Dat is een heel aardige man. Ik vond dat hij de ruimte moest krijgen om gehoord te worden door de Raad van Bestuur. En ik vond dat hij, nadat hij op non was gesteld... vanwege de meldingen aan de inspectie, gerehabiliteerd moest worden. Harry Paal was in een vorige functie directeur voedselkwaliteit en diergezondheid op het ministerie van Landbouw. Onder toenmalig minister Kees Veerman. Dezelfde Kees Veerman die tijdens het conflict voorzitter is van de Raad van Toezicht van het VU Medisch Centrum. In de documenten lezen we dat Harry Paal de mogelijkheid oppert of het niet verstandig is dat hij contact opneemt met Kees Veerman. Integriteitsdeskundige Van den Heuvel. Potverdikke. van dingen. Bot van dingen. Het wordt toch wel erg uit. Dit is intrigerend, hè? Het, is, het is, zijn intriges aan het worden. Wat ik hier lees, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. van Ja, ik schrik hier wel van wat u mij hier voorlegt aan documenten. De affaire tussen de specialisten. Heeft, ja, ...dreigt uit te lopen op een intrigue. Er wordt geschermd met, met informatie, met uh, mogelijke ontwikkelingen... ...met een handje helpen, moeten er nog meer mensen ingeschakeld worden. Dit is een affaire die, die, tot zover ik het lees, dreigt uit de hand te lopen. We bellen met Harry Paul. Die wil helemaal niks kwijt over een eventueel contact met Veerman. Maar na lang aandringen zegt hij het volgende. N nou ja, laat ik zo zeggen. Ik ben regelmatig Kees tegengekomen in allerlei gremia. En ik heb hem er alleen maar op gewezen dat ik hoopte dat hij in deze kwestie... zijn verantwoordelijkheid als bestuurder zou nemen. Punt. En wat is daarvan de boodschap van zo'n mededeling? N nou ja, laat ik zo zeggen. Ik heb altijd gezegd, of het dan tegen mijn vrouw was of tegen een ander... het gaat er mij niet om dat mijn broer gelijk krijgt... Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er wel om dat deze zaak eerlijk behandeld wordt. Als mijn broer het fout heeft, dan heeft hij het gewoon fout. Maar op het moment dat hij om een gesprek met de raad van bestuur vraagt... en hij krijgt dat niet, dat heeft mij verbaasd. Ik heb dus ook altijd alleen maar tegen Kees gezegd... Kees, ik hoop wel dat je je verantwoordelijkheid neemt. Ja, dat lijkt een hele neutrale uitlating. Maar die is veelzeggend. Die dekt een enorme lading. Dat wil ook zeggen dat je daar niet stilzwijgend aan voorbij kunt gaan. Dat je er aandacht aan moet schenken. Dat je daar ook personen die ertoe doen in moet mengen. Redelijke wijze. is niet verplicht, maar het hoort wel zo. Uh, en dat je ook moet terugkoppelen. Dat wordt niet op afroep uh, gedaan. Van, uh, na twee weken van wat heb je eraan gedaan. Maar dat, is de, de, dat zijn de mores. Dus ja. zo'n opmerking, daar gaat die boodschap van uit. Die heeft een enorme lading. Dat kan niet zomaar per ongeluk gedaan worden. Nee. Maar, maar vertelt dus dan, wat, wat is dan de boodschap van zo'n zin? Hmm. Nou, als ik je moet interpreteren... het is gewenst dat je, lees, mijn broer helpt. Jazeker. Dat. dat is eigenlijk de boodschap dus? Ja, als je, je kent je verantwoordelijkheid. Dat is nogal wat. Iemand aanspreken op zijn verantwoordelijkheid... Hmm. Dat, is een, een, dat is heel streng, dat is veelzeggend... Voormalig hoogleraar aan de VU van den Heuvel. We leggen onze bevindingen voor aan oud-huisarts en SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Over het onderzoek van de externe commissie, dat niet is doorgegaan... en over de contacten van Harry Paul met oud-inspecteur-generaal van de inspectie Van der Wal... zegt van Gerven... Ik zal uh, deze hele kwestie uh, wil ik toch uh, voorleggen aan uh, minister Schippers. Uh, zij is natuurlijk uh, politiek verantwoordelijk voor de inspectie. Waarbij ik zal vragen haar oordeel te geven over wat er is gebeurd. Is er sprake van uh, laakbaar handelen? Uh, van aan de ene kant he, de inspecteur-generaal Van de Wal, maar aan de andere kant natuurlijk ook topontenaar Harry Paul. Uh, hebben die uh, volstrekt integer gehandeld? Nou, dat moet worden beoordeeld. En ten tweede vind ik het erg belangrijk dat toch dat uitgebreide onderzoek plaatsvindt. Want Rick Paul is weer in functie. En ik denk dat gezien wat we gehoord hebben het ontzettend belangrijk is dat de onderste steen boven komt. En volstrekte duidelijkheid is ook nodig ook om naar de toekomst toe naar een werkbare goede situatie te krijgen. Want ik denk dat er nu een situatie is van gewapende vrede. Maar dat is natuurlijk geen uh, goede basis voor uh, toekomstig goed functioneren. En we moeten natuurlijk niet een herhaling hebben van wat er gebeurd is. Want als er tussen specialisten niet goed wordt samengewerkt... is dat een groot risico voor de kwaliteit van de geboden zorg. Had iedereen maar een broertje als Hardy Paul? U hoort een reportage van Erik Sanne Boer, Kees van der Bos... en technicus Alfred Koster... De longarts Piet Posmus, een van de hoofdrolspelers in het conflict... is onlangs met vervroegd pensioen gegaan. Hij wilde niet reageren. Oud-inspecteur-generaal Gerrit van der Wal ook niet. En oud-voorzitter van de Raad van Toezicht Kees Veerman ook al niet. Longchirurg Rick Paul verwijst naar de afdeling voorlichting van het VUMC. En daar liet men ons gisteren per mail weten dat we er helemaal naast zitten. Het ging longchirurg Paul namelijk alleen om de veiligheid van de patiënten. En het gesprek met de nabestaanden van meneer Van Tongeren is niet om strategische redenen uitgesteld. De expertcommissie die zijn dood moest onderzoeken, ja dat klopt wel, die moest zich terugtrekken. De volledige antwoorden van het VUMC kunt u vinden op de site vpro.nl slash Argos. En daar staat ook het volledige gesprek met topambtenaar Harry Paul. Radio 1, Argos. En het is tijd voor onze maandelijkse boekenrubriek over boeken over onderzoeksjournalistiek. En vandaag gaat hij over... Het SNS-reaal dossier, u weet wel, de bank die van zijn voetstuk viel... en afhankelijk werd van de overheid om te kunnen overleven. Precies een jaar geleden werd de bank genationaliseerd... om een faillissement te voorkomen. Vorige week verscheen een vernietigend rapport over SNS... en vooral over het toezicht op de bank van de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën. Wellicht volgt er nog een parlementaire enquête... en heet van de naald verscheen er al twee boeken over het debakel... De val van SNS-Riaal van vijf journalisten van het Financiële Dagblad... staat op het ogenblik op nummer 47 in de bestseller Top 60. En giftig krediet van NRC-journalisten Esther Rosenberg en Tom Kreling... deze week binnengekomen op 29 in die bestseller Top 60. Veel belangstelling daarvoor dus. En wij gaan het erover hebben met onze recente van dienst... Erik Smit, journalist bij site Follow The Money... En Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Engelen, ik heb eerst even een andere vraag. Klopt het dat u deze week uit het burgerforum EU bent gestapt? Uh, dat is correct. Uh, het heeft zijn werk gedaan. Uh, volgens mij hebben wij vorige week dinsdag een groot deel van de Nederlandse parlementariërs een democratisch geweten geschopt. Uh, en vervolgens is het dan ook aan hen om uh, daar iets mee te gaan doen. En is iedereen nu opgestapt? Houdt u het op? Of bent nee, er, zijn een, er is een deel wat dus inderdaad bezig is met een plan B. Als u wil weten wat dat behelst, moet u bij hen zelf zijn. Uh, en er is een, een kleiner deel wat gezegd heeft van, we hebben dit opgericht om dat geweten te schoppen. Schoppen is gebeurd. Uh, we gaan wat en wie zijn er doen. verder uitgestapt? Dat is naast mijzelf uh, René Couperes, uh, verbonden aan de Wiardi-Beckman-stichting. En meneer Baudet, die de Kamer toesprak, gaat door? Die gaat door. Zullen we het over het boek hebben? Over de twee boeken, de val van SNS Reaal en Giftig Krediet. Uh, meneer Engels, zullen we beginnen met Giftig Krediet? Ik ga even beginnen met u. Uh, wat staat er in, in dat boek van uh, NRC Handelsblad, journalisten... wat u echt nog niet wist? Um, wat ik altijd wel vermoedde, maar wat ik nu eindelijk zwart op wit zie... en dat wisten we natuurlijk wel van andere banken... maar nu dus ook over SNS Reaal, is het uh, absolute onvoorstelbare tenenkomende amateurisme bij het bestuur van een uh, middelgrote bank uh, en, in Nederland. Ja, en gezien uw columns en publicaties, dat had u helemaal niet verwacht. Nou ja, kijk, ik wist dat natuurlijk wel van uh, wat er bij ABN Amro gebeurd is. En ook daar ben je natuurlijk afhankelijk van buitenstaanders, zoals journalisten, die reconstructies maken. Want uh, het blijven natuurlijk zwarte dozen die voor buitenstaanders heel erg lastig toegankelijk zijn. Dus er moeten reconstructies kunnen plaatsvinden van uh, wat werkwijze geweest is. Uh, en dit is natuurlijk een uitbundig Overzicht Griftig van één Eén grote opeenstapeling op van amateuristische stupiditeiten. Ik spreek, je, las het andere boek. Er zijn er in totaal wel ja. vijf verschenen, ja, maar dit zijn allebei de twee belangrijkste. Laten we het met jou even over de val van SNS Reaal... van de financiële dagbladcollega's hebben. Ja. Wat was het grote nieuws voor jou wat daarin staat? Nou ja, het grote nieuws... is het is natuurlijk een, een samenhang van ongelooflijk veel details. Eh, en, en de context daaromheen. Eh, wat, wat het fantastisch maakt. Eigenlijk vind ik, eigenlijk als je, als je het boek erbij pakt... vind ik eigenlijk het openingscitaat in, in, in de proloog... vind ik eigenlijk al prachtig. Daar wordt een uh, sms'je aangehaald. Uh, van de heer Sjoerd van Keulen. Voormalige CEO hè, van, van, uh, van SNS Real. Oud-maagdenhuisbezetter. Die... Oud rock Oud wel. En, en niet te vergeten, frontmooi van een rockband. Rock. Rock uh, the Free Limited... Uh, in zijn jaren, toen hij nog lang haar had. Uh, uh, in, in 2006 was hij de man natuurlijk die gestoken in een driedelen grijs krijtstreep... Uh, die overnamen van, uh, van uh, dat, dat vastgoed, uh, die vastgoedbank deed. Uh, nou, nu is het, het citaat hier, daar begint het, uh, de proloog mee. Stel dat ik door jullie demonisering... ik ontvang per dag een flink aantal volgens experts serieus te nemen... doodsbedreigingen, een ongeluk krijg. Beginnen jullie dan weer een hype? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? sms hij naar een van de redacteur van het financiële financiële dagblad. En ik vind dat een heel typerend citaat, omdat dit citaat aangeeft hoezeer deze man eigenlijk ver, eh, nadien nog steeds niet in die werkelijkheid staat. Sterker, hij voelt zich een slachtoffer van de journalistiek. En ik vind dat een heel typerend eigenlijk voor die mentaliteit van deze specifieke bankier, maar eigenlijk voor heel veel bankiers. En wat Engelen noemde, giftig krediet net een Subliem boek, of een hele knappe reconstructie. Of hoe ze knappe heet reconstructie, precies? ik heb volgens mij niet subliem, boek, Maar knappe reconstructie. Is de val van SNS, dat andere boek, dat ook Erik? Ja, zeer zeker. Uh, ik, ik ben eigenlijk, uh, als ik, uh, want ik vind het ook belangrijk om het ook naast elkaar te leggen. Ik ben eigenlijk iets enthousiaster over het boek van, het, uh, van de vijf uh, auteurs uh, van het uh, Financiële Dagblad. Ik vind daar meer context in zitten, maar ook meer De detail. Nederlandse boekenkopers kennelijk niet, hè? Uh, nou ja, maar het boek van de f 5 d is ook al wat langer uit. Dus die hebben de eerste uh, markt hebben die al gegraast, dus Oké. Okay. Even een het FD kijken, of... heeft ook simpelweg minder abonnees dan het NRC Handelsblad. Dat scheelt Want het wordt ja. ook voor een deel ja. wordt het natuurlijk gepusht via de eigen krant. Geen idee. Ja, absoluut. Maar ik, vind, ik vind, er zitten prachtige dingen ik in. Vind, ik, vind, ik vind FD excelleren in juist meer markante citaten. Dingen uit het uit Mooie citaten. Dat vind ik het, het, het boek van, van, van Kreling en van Rosenberg van NRC iets minder. Uh, ik vind de context beter. Het, de, de, daarmee, het, de, het val, de kredietcrisis die aan die aanvang neemt. Dat wordt beter geplaatst. Het hele val van, van SNS naar, daarin. Wat, he, he, wat is het verschil? tussen de twee boeken, als je ze naast elkaar legt? Um, grof gezegd is uh, giftig krediet een hele uh, droge... Uh, historische, chronologische reconstructie van... Uh, datgene wat het ook aankondigt, de ondergang van SNS Reaal. Terwijl het andere boek veel meer context geeft... veel meer uh, anekdotes ook biedt over de personages. Maar daarmee dus ook af en toe, dat heb je als lezer toch het idee uh, krijgt... dat het het zicht een beetje verliest op waar het eigenlijk om gaat. Dus je krijgt hoofdstukken waarin uitgebreid ingegaan wordt... op van die vastgoedontwikkelaars, met allerlei portretten van dien. En ik heb het idee uh, van met name het FD-boek... dat dit is samengesteld op basis van uh, de hobbypaar van uh, de verschillende redacteuren... die daar ook gewoon al stukken over hadden liggen. Dus alles wat gaat over Baron Lips uh, en al die andere vastgoedmannen... wat natuurlijk fascinerend om te lezen is... komt typisch uit de koker van Vasco van der Boon. Die Dat is uh, een de van de, de journalisten achter de, vast, de vastgoedaffaire. vastgoedaffaire hè? Ja. Dus daar komt heel veel van die anekdotes, komen daaruit. Ja. Ja, Erik, ik nou, had ook even, toen ik het boek van de FD-collega's las... even de irritatie van het gaat maar over die vastgoedaffaire. is inderdaad een ontzettend spannende affaire... maar waar blijft het hoofdstuk over SNS nou? Ja, ja, nee, ik vind het. het begin is, is, is duidelijk in Voske van der Boon. Uh, uh, ja, daar komen wel die dingen vandaan. Die, die zijn wel een aantal dingen, maar dat had veel korter gemoeten. Er zijn een paar dingen die ik missen mis weer in het boek van, van de NRC-journalisten. Uh, ik vind het prachtig om van die van die van wat die Nou ja, ik, ik mis dus tapverslagen, mooie citaten uit, uit, uit, uit, uit, uit notulen van vergaderingen. Ik wil als lezer aan tafel getrokken worden. En, en dat moet ik zeggen, dat heb ik op beide boeken aan te merken. Ik vind het literair gehalte wat minder hoog. Ik Um, um, ik, ik, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld De Prooi um, dan, dan, dan komen deze ko de boeken daar nog niet bij in de buurt uh, maar deze zijn ook ja, een ooit druk de dat uh, De schrijver Jeroen Smit zich echt als de alwetende verteller die de lezer bij de hand nam opstelde Dat heeft dit minder... ja, het was ook geconstrueerd als ja. een Griekse tragedie ja. En uh, dat betekent dus dat hij ook de vrijheid nam om literaire technieken te gebruiken ten einde dat verhaal levend sprekend uh, en ook geloofwaardig te maken En van dat deze beide boeken ja. geldt eigenlijk dat uh, het blijft te dicht bij een first draft of history. Het had een second draft of history moeten worden. En dat is het nog nou, niet. Nou, ik wil daar tegen... En, en als teken, ik maar het geld gaat... heb om één van de twee te kopen, ik, Erik. Ik, welke ik, moet ik nou, dan dat kopen? dat wil ik maar niet zeggen. Ik wil eerst allebei de de van deze de boeken. Het de... belang van deze eh? boeken... De graag wat je wilt weten. Ja, van beide de helft kopen. is Eigenlijk wel. Ja. Nee, ze vullen elkaar prachtig aan. Eigenlijk zegt de, uh, het giftige krediet gaat eigenlijk echt vooral over, over, over dat property finance en hoe het gemismanaged werd. Dat is echt huiveringwekkend. En Dat is echt prachtig om te lezen. Ik vind de context als geheel vind ik het uh, boek van de FD-verslaggevers beter. Maar het is beide het goed te lezen, dus daarom, uh, en ik vind het ook beide complimenteus. Dat uh, wil ik een compliment plaatsen dat het er ook nu al is, want het, is, het speelt nu en het moet nu nog aangekaart worden dat hier nog een onderzoek naar het gaat ja. plaatsvinden. In de maar ondernemers, goed, wat heb je als dus... lezer aan twee boeken over hetzelfde onderwerp, de Als je iets wil weten over hoe het kan dat deze bank, die uiteindelijk natuurlijk voortkomt uit uh, saaie spaarbanken en een saaie vakbondverzekeraar, zich zo ook volkomen verloor in uh, uh, vastgoed, dan moet je giftig krediet lezen. Want ze als zijn je... ooit idealistisch begonnen. Ah, absoluut, als je giftig krediet leest. Ja. Als je, als als je, als je mee, meer wil weten over. De voor de kleine man. Zo is ja. dat. Ja. Maar als je meer wil weten over de volkomen vastgoedgekte die Nederland de afgelopen 15 jaar in zijn greep heeft gehad. dan is dit het betere boek. Een uh, ja, toch wel schokkend uh, detail van het hele verhaal... is het late optreden van overheidsinstanties. Ja, daar willen we allebei graag wat over zeggen. Zullen we het eerst hebben over uh, Nout en de Nederlandse banken... of eerst over Wouter Bos en het ministerie van Financiën? Allebei grepen niet tijdig in. Laten we chronologisch doen. Dus, dus we beginnen we dan toch Noud maar bij Nout Het is natuurlijk volkomen... Van niet omdat soepen. u een grote hekel heeft aan Nout nee, maar omdat nee, chronologie nee, nee. nou eenmaal... Zo is dat. Het is natuurlijk volkomen uh, verbijsterend om te zien... dat de beslissing, uh, want uiteindelijk... Uh, SNS Real wilde de property finance overnemen van ABN AMRO. Dat was een forse uitbreiding van de balans van de bank. Uh, met uh, commercieel vastgoed, wat heel lastig te waarderen is... en risicovol is. Uh, wat een enorme consequentie zou hebben... voor uh, weer de, de, de, de, de kredietwaardigheid van de bank. Dat dit niet eens door DNB, op directieniveau besloten is. Dat is volkomen ongelooflijk. En het is natuurlijk typerend voor... Er komt een meer Schilder in voor en die zegt... doe het maar, doe die het property maar. kopen. En ja. Dat was niet de hoogste man. Het was niet de hoogste Die vond het man. ook dus niet nodig is, om het bij een account te kijken. Dit, dit is in feite gewoon geaccordeerd op het niveau... onder het directieniveau. En het is natuurlijk typerend voor de fase welling... bij de Nederlandse bank, die... Achteraf gezien uh, moet je constateren... de Nederlandse belastingbetaler zo ontzettend veel schade bezorgd heeft. Erik Smit, op een bepaald moment heeft het ministerie van Financiën... minister Wouter Bos, is dat de kans om in te grijpen... namelijk bij de kredietcrisis, als elke ja. SNS met geld overeind moet worden gehouden... en laat de hele structuur intact. Is dat een grote misser geweest? Ja, vanzelfsprekend is dat een grote business geweest. Men ziet natuurlijk eigenlijk al dat daar uh, van alles aan de hand is. Uh, ook dan wordt nog niet goed gekeken naar die overname. Om dan wordt nog... Uh, he, we weten inmiddels al dat die, dat die huizenmarkt in Amerika natuurlijk... één grote beerput is. Uh, in Nederland ziet dat, uh, dat er ook zo uit. Men weet dat die overname is gedaan. En toch wordt er niet gekeken. Het ingrijpen had toen nog gekund. Dat weten we nu. We weten dat ook vanuit deze twee boeken. Uh, als je er goed naar kijkt... had er in het jaar 2008, 2009 nog heel veel kunnen gebeuren... En altijd het lang niet zo uit de klauwen gelopen. Dat is allemaal niet gebeurd. En het is dus ook niet later onder bos gebeurd... toen eh, dat we wel degelijk eh, tot de mogelijkheden hebben gehoord. Hé, hey, wat Engelen, uh, we hadden het daarnet al even over een vakbond... Die, of een bank die eigenlijk uit de vakbeweging afkomstig is. Graaf uh, allemaal. Krediet heel, ja. heel hoe, hoe kan die zo in de greep van megalomane mannen zijn gekomen? Ja, dit is natuurlijk gewoon... Uh, dat is een beetje een flauwe opmerking. Maar het is een tijdgeest geweest. We deden het allemaal. Mijn universiteitsbestuurders... Spreek voor uzelf. Nou, ik heb dat niet gedaan, moet ik heel eerlijk bekennen. En daarmee heb ik mezelf natuurlijk ook vreselijk benadeeld. Want ik had veel meer kunnen verdienen op allerlei vastgoedtransacties. Als ik eerder mijn appartement verkocht had. Een nieuw appartement gekocht. Heb ik allemaal maar niet gedaan. Maar ook de Universiteit van Amsterdam ging Amsterdam, in vastgoed. De, absoluut, de Vrije Universiteit ging een vastgoed. En alles ging vastgoed doen. En uh, hier werd natuurlijk toch gedacht. Dit is, uh, uh, dit, is, dit, is, dit is de kip met de gouden eieren. We zijn volkomen getikt als we dit voorbij laten gaan. Dus we gaan dit doen. Mannen, we gaan dit doen. We gaan erachteraan. Ja. Ja. En het fascinerende is dat we eigenlijk in 2008, 2009 collectief niet op ons netvlies hadden dat we enorm veel voor de vaak gebouwd hadden. 18% kantorenleegstand in heel Nederland. 30% in Amsterdam. Dat is een kapitaalverspilling van megaproporties. En het is natuurlijk voor een deel veroorzaakt, verslechterd geraakt. door het feit dat in 2010 de Nederlandse overheid vol op de begrotingsrem gaat staan. Dan gaan we 52 miljard bezuinigen. Dan keldert die Nederlandse economie. Dan gaan er allerlei bedrijven over de kop. Er ontstaat werkloosheid. En dat betekent dat je, dat zie je dus hier eigenlijk al vrij laat, zie je dat pas gebeuren, dat ook het Nederlandse vastgoed gaat vreselijk nat. En dan raakt deze bank zwaar in de probleem. Ik, ik begrijp die hobby in vastgoed, iedereen dacht inderdaad van uh, Goudenberg, maar SNS verleende ook krediet aan mensen waarvan, je, waarvan zelfs ik als totaal uh, niet expert kan zien van dat je gaat, je gaat toch doen? geen krediet nee, geven? Nee, nee, nee. Nou ja, dat werd ik niet gegeven In Amerika. En uh, men vloog uh, in parken. En uh, men vloog daar met helikopters overheen. Van kijk, dit is ons vastgoed. Daar werd, werd we trots over gedaan. En ik zal hier nog een citaat aanhalen. Wat, wat men toen dacht nog. Uh, die uitbreidingen. Want dat, was, dat nam op een gegeven moment een enorme hand. Uh, een enorme positie in. Van die, van die balans. Dat was op een gegeven moment. In, de buitenlandse buiten portfolio nam, was op een gegeven moment 3 miljard euro groot. En daar werd wat kritisch op gereageerd. Van jongens, wat moeten we daarmee? En wat zei van Keulen destijds. Die zegt, en dat staat in het boek van. De FD-verslaggevers, die uitbreidingen daar in het buitenland, dat is ons venster op de wereld. Dat is toch prachtig. Die, die overmoed zit ja, daar toch in. Ja. Hè? En, maar wat ook heel typerend is, natuurlijk dat die man die Bertus Pijper, die man die dat ooit begon, dat uh, property finance, ja. in 1991, ja. ja, dat was gewoon een ambtenaar. En die ging in de jaren 90, ging al naar die vastgoedfeestjes, naar in, in, het is een soort overheidsbedrijf. Hè? Dat was een overheidsbedrijf. Dat is pas in eind jaren 2000 is dat, dat overgenomen, dat is dat is gewoon overheid. overheidsgedeelte. Idealisten hebben ook Nederlandse die het in de gemeente. Dat is de, die hubris zit daar al in. Die begint in de jaren negentig. En er is niemand die op de rem trapt. Sterker nog, van Keulen wordt in 2007 beloond. He, die wordt topman van het jaar gekozen. Ja, op het jaar dat 2007. Is altijd, op het moment dat je dat He, weet, weet je. Op het moment dat je death. dat ziet, kiss dan moet je je aandelen verkopen. Iedere topman die op een. Uh, op wat voor manier dan ook. de het gaat plaats van een tijdschrift... Dat gaat we gaat daar fout. Massaal massaal over, zo ja. overdachten. Ook de journalistiek. Ja. Want in feite heeft. Uh, SNS, en dat, uh, dat is ook ja. maar een, een buitengewone kwaliteit. Van ook jij. Ik ben laat wakker geworden. Ja, oh, veel ik, te laat Ik geloofde dat <laughs> dat alles wat de banken hoor. zeiden. Ja, ook in mijn privéleven. na, na, na de uitzending. Oh, dat we tra wat verhalen, kan ik je verzekeren. Oh. Wat wordt de volgende bank? Want die boeken verkopen als broodjes voor de krediet. maak me ernstig zorgen over, over de Deutsche Bank? Okay. Dat is de grootste bank van Europa. Dat is de meest ondergekapitaliseerde bank ter wereld. Dat is een bank die het afgelopen kwartaal enorme verliezen heeft moeten inboeken... omdat ze voorzieningen heeft moeten treffen op toekomstige rechtszaken... Dat is helemaal mis daar. Dat is helemaal mis. Maar sorry, in Frankrijk niet te vergeten. Nee. is ook niet geschreven, hè Erik. Nee, Rabenbank in Nederland is natuurlijk het volgende boek, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is ook het voorbeeld van een, een, een enorme bank. Eigenlijk ons grote succes. Uh, de winnaar van de kredietcrisis. Uh, ja, precies. Uh, die, uh, die, die, die, die, die toch nog ten onder gaat. En ook daar zie je dus. Daar heeft het, uh, het, uh, ja, het Anglo-Saxische Bankieren postgevallen. Mensen die het in bol hebben gekregen. Weg uit het uh, coöperatief Wie van Andalibris. jullie twee gaat de volgende bestseller over banken schrijven? Nee, dat, ga Ewel ik Ewel ik doen, doen. dat ga ik doen afgesproken hier bij ja. de Duitse Bank. AUP <laughs> gaat Evald het uitgeven. Engelen. Bedankt allebei voor het lezen van deze twee boeken... over de SNS-Riaalbank. Eva Engelen en Erik Smit. De komende drie weken zult u Argos moeten missen. U weet het al, Sochi is er. En onderzoeksjournalistiek is helaas nog geen erkende Olympische sport. We zijn er weer op 1 maart dus. Met aandacht voor het collegebeoordeling, geneesmiddelen... en de in opspraak geraakte anticonceptiepillen... Ik zei daarnet dat Kees Veerman, voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht... van de, het VUmc, niet heeft gereageerd op de incidenten daar. Dat is niet waar. Zijn reactie komt binnenkort op onze site. Ik wens u een goede middag. Luisteren met de oren van een blinde. Vier weken lang in Hollandok Radio, de ruimte beleven...